Met de partij die er al was zijn er nu in totaal 375.000 vaccins voor mensen die ervoor kiezen om met Janssen geprikt te worden. Van het vaccin is maar één prik nodig. Sinds woensdag kunnen mensen een afspraak maken voor het Janssen-vaccin en dat liep storm. Tot nu toe hebben 185.000 mensen er een afspraak voor gemaakt. Nu steeds meer ouders aanspraak maken op compensatie in de toeslagenaffaire... dreigt het veel te lang te duren voor alle zaken zijn afgehandeld. Het kabinet maakte miljarden vrij, maar het blijkt te veel werk voor de Belastingdienst. Gemeenten willen helpen met het nagaan of mensen recht hebben op compensatie. Daarvoor moeten ze toestemming krijgen om de gegevens van ouders in te zien door alle niet-specifieke maatregelen van het kabinet. Melden steeds meer ouders zich aan voor een regeling. Het zijn er nu 42.000 en elke week komen er 500 tot 1000 bij. Volgens de planning zijn eind dit jaar 8300 zaken afgehandeld. De politie gaat niet streng controleren op handhaving van de anderhalve meter maatregel. Veel coronamaatregelen zijn sinds vandaag versoepeld, maar het afstand houden geldt nog wel. Volgens commandant coronacrisis bij de politie Woelders heeft handhaving daarop geen prioriteit en zijn er ook niet genoeg mensen voor. De werkdruk was het afgelopen jaar erg hoog en het is tijd voor vakantie en compensatie van de in totaal 200.000 overuren, zegt hij. In Colombia is de helikopter van president Duque beschoten. Er zaten ook twee ministers in. Na de beschieting is de helikopter met kogelgaten in de romp veilig geland. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Wie er achter de beschieting zit, is niet bekend. Duque sprak van een laffe aanval... die hem niet zal weerhouden van zijn strijd tegen drugshandel en terrorisme. Het weer, af en toe zon, alleen in het zuidwesten wat regen. In de loop van de dag ook elders in het land enkele buien mogelijk met onweer.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Dat nu. Goedemorgen Zandvoort. Oh baby. I so you. I really miss you. Tell me Goedemorgen luisteraars, het is weer Goedemorgen Zandvoort. Zaterdag 26 juni 2021. En we hebben weer een gevarieerde uitzending. Maar eerst ga ik u vertellen wie de uitzending allemaal mogelijk hebben gemaakt. Uh, Thomas de Jong verzorgt uh, de techniek vandaag en ook een deel van de muziek. En dat is samenwerking met Koordrijer en Jelmer Koper. De redactie was in handen van Gert van Kuik zoals altijd. En de presentatie wordt gedaan door mijzelf, Roy Donger. In het eerste uur hebben wij een uh, interessante variatie van gasten. Ten eerste hebben we de winnaars van de Vrijwilligersprijs 2020... vernoemd naar onze voormalige burgemeester Nick Meijer. En die is, daar hebben we de gast, de winnaars uh, Mick Boskamp en Rob Spruit. Zij zijn in de studio live aanwezig, dus dat wordt straks een uh, leuk interview. Daarna gaan we praten met de Vereniging Geluidsoverlast... tegen houten enquête onder bewoners... We zitten vooral radio niet te hard voor dat onderwerp. Um, en dan gaan we praten met de voorzitter van de vereniging... over die enquête en over de doelstelling van de vereniging. En de laatste gast in het eerste uur is Wendy Moore... Uh, in het kader van haar ambassadeurschap voor Pride at the Beach. We gaan in de tweede uur nog praten met Raymond van Haafden... over de toegankelijkheid van Zandvoort tijdens de F1... over de Plastic Walk met Susanne Klaassen van Juttersgeluk... en met Janneke den Oude, ondernemersmanager hier in Zandvoort. Maar eerst goedemorgen... En van harte gefeliciteerd, uh, Mick en Rob. Dankjewel, Roy. Ja, dankjewel. Ja, was Dank het je. voor jullie een uh, grote verrassing om genomineerd te worden in de eerste plaats? Uh, ja. <lacht> ja, nogal ja. Dat was al een verrassing. Dat was een enorme verrassing, ja. ja? En dan was het een waarschijnlijk nog grotere verrassing om te winnen. Zeker, maar het begon al met het telefoontje. Want er uh, uh, belde een dame mij op en die zei gefeliciteerd. En toen wilde ik al zeggen van ik heb geen interesse in een aanbieding of wat dan ook. <laughs> uh, dus ik wilde eigenlijk <laughs> ja. gewoon ophangen. <laughs> maar toen zei ze zei nee, nee, nee, blijf aan de telefoon. Want het is een totaal andere verrassing. Aha. Maar, dus, dus zo is het te gaan eigenlijk. Ik had bijna opgehangen. Bijna opgehangen? Ja. ja. Uh, vertel eens, uh, ben jij dat ook zo ervaren? Zo ja, was ik, ik, ik, was, ik was inderdaad wel heel erg verrast door dat telefoontje. Want ik dacht ook wel, waar gaat het over? Maar toen kwam al <laughs> ja, snel naar voren dat het uh, met niemand verzant in uh, te maken had. En met, uh, met de supportgroepen. Uh, en uh, dat voelde al als meteen als het winnen van een, uh, van een prijs natuurlijk. Want ja, een nominatie is natuurlijk al, al heel bijzonder, vind ja. ik. En uh, zo voelde dat ook. Dus ik, ik had al voor mijn gevoel van... Uh, nou, ik heb, al, ik heb al wat gewonnen. Ja, natuurlijk. En uh, eigenlijk is dat ook zo, natuurlijk. genomineerd ben, dan heb je Ja, al dat wat voelde dat echt, dat echt hartstikke al. mooi. Ja. Ik had dat, dat had ik al niet verwacht. Ja, precies. Je zegt, je zegt het goed. Want met, met een prijs als deze... Ja, ik kan je al zeggen, ja, hij is een winnaar. Maar ze zijn, zijn allemaal winnaars. Ja, precies. Ja. Hè? Dus uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Hun vrijwilligers, dat, dat zijn al supermensen, vind ik. Vind ik ook. En het is een extra erkenning uh, wellicht voor datgene ja. wat je doet. En dat geeft ook mooi de gelegenheid om datgene wat je doet... in het zonnetje te zetten en ja. onder de aandacht te brengen. Ja. Dus Niemand Verzand in Zandvoort. Ja. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie naam. Um, maar er zit vast wel een, een diepere... en waarschijnlijk ook soms wat minder leuke betekenis achter. Kunnen jullie de luisteraars uitleggen waar dat voor staat? Niemand Verzand in Zandvoort. Ja, ja zal ik? Uh, ja, zal ik ja, nou ja. Uh, niemand verzant in, uh, in Zandvoort is, uh, uh, is uh, opgezet ooit vanuit... Uh, uh, het Sociaal Wijkteam in uh, samenwerking met, uh, nou, met iemand van de politie... met uh, mensen van het RIBW, uh, de Herstelacademie. Um, en het, het doel is eigenlijk om, uh, om mensen te bereiken... die, uh, uh, die bijvoorbeeld vereenzamen in, in ons dorp hier. Uh, die, uh, ja, die wel wat hulp kunnen gebruiken in, in, in uh, ja, allerlei opzichten. Sociale contacten, financieel. Maar ook natuurlijk mensen die, uh, uh, ja, die bepaalde psychische ze aandoeningen hebben en die dat misschien uh, onder de onder de klep houden en die ja die binnen blijven en dat eigenlijk niet zo laten laten merken maar daar dan bijvoorbeeld wel degelijk last van hebben en uh, ja dan natuurlijk ook mensen die last hebben van, uh, van allerlei uh, verslavingen bij verslavingen denken we vaak alleen aan, aan, als eerste aan alcoholverslaving. Maar je hebt natuurlijk heel veel mm. verslavingen. En zo heb je ook heel veel uh, verschillende uh, ja, psychische aandoeningen. Waaronder uh, depressie, waar ik zelf dan uh, mee te maken heb uh, gehad. Ja. ja. Jullie doen dit werk vanuit, uh, mag ik zeggen, als ervaringsdeskundige vanuit je eigen achtergrond. Ja. Ja. ja. ja. Ik ben. Ik ben uh, ja, zeker. De, ja, we zijn geleefd met elkaar. Hè? Ja, ja, ja, heel ja, ja, We delen de prijs, dus we moeten ja. een beetje, ja, ja, we we schip, beetje, ja. beetje schipperen met elkaar. Gaat ja, u ook ons de punt bij iemand op de kast uh, staan. Ja. Ja. Maar, maar ik ben zelf uh, uh, acht jaar geleden gestopt met het uh, gebruik van drugs. Ik had een uh, dertig jaar lange verslaving. Cocaïne, cannabis. Uh, acht jaar geleden gestopt. Uh, nooit meer gebruikt. Ik drink niet, ik rook niet, ik slik niet, ik snuif niet, ik spuit niet. <laughs> Wat je allemaal niet kan bedenken. Yeah. Uh, maar, uh, uh, en en dan, ja, dat is best een lastig traject, herstellen. Nou, je, bent niet ja. je bent niet verantwoordelijk voor je verslaving. Je bent wel verantwoordelijk voor je herstel. En ja. dat is een moeilijk traject. want het, Eigenlijk is verslaving, en dan hebben we het over middelen. Hè? Je hebt ook andere verslavingen natuurlijk. Ja. Maar het is gewoon verdoven. Het is verdoven van een pijn die er is. Of een onzekerheid die je voelt. En, uh, dat, ja, en dan op een goed moment dan ga je zo diep. En dan rock bottom heet dat vaak. Hè, dan, je, dan heb je de bodem bereikt. Dan moet je gaan herstellen. En dan kan je dus niet meer gebruiken. Dus dan kan je jezelf niet meer verdoven. Dus vandaar dat er ook best wel veel mensen terugvallen. Die in herstel gaan. Ja, dus is eigenlijk dubbel moeilijk denk ik dan ook. Het is dubbel moeilijk hebt, dan, ja. Je, je hebt al die, die redenen waarom je misschien uh, gevlucht bent. Exact. En dan moet je vechten voor, de, tegen die redenen. En je moet vechten tegen de... Ook, ook fysieke en behoeften die je, hebt, die je lichaam gewoon ja, gaat schreeuwen. Ik, dat van zeg je heel goed, dat is een hele mooie samenvatting, dat is precies wat het is. Ja. Ja. Ja. Maar dat is wel heel fijn als je uh, mensen hebt die uh, ervaring hebben, want dan kun je ook iets beter begrijpen dan iemand die het alleen maar in de theorie uh, heeft gemaakt nou ja, of geleerd. Dat is ook, ook waar wat je zegt. Want uh, ja, niet om ten nadele van al die goede psychologen en psychiaters die er zijn en begeleiders en noem op. Maar het is, ik, vind, ik vond het heel moeilijk als ik iemand tegenover me kreeg... die tegen mij zei van ja, dan moet je dit doen en zus doen en zo doen. Terwijl ik wist dat uh, uh, die persoon net een paar jaar van, uh, van het mbo uh, afkwam... En, en maar nooit verslaafd is geweest. Ja. Dan denk ik bij mezelf, ja, weet je wel. Die mensen kun je volgens mij wat makkelijker om de tuin leiden. Maar er zitten natuurlijk hele goede bij, absoluut. Ja. Maar het is wel fijn om ervaringstukendige te zijn. Want je ja. weet precies, uh, je spreekt dezelfde taal. Dat is belangrijk. Ja. En, en dan heb je uh, uh, in Zandvoort ook wel te maken met mensen die depressie hebben. Ja. Uh, daar is ook een, nog een andere groep voor, geloof ik. Uh, voor mensen met de depressie hier in Zandvoort. Ja, we hebben, we hebben natuurlijk de, de verslavingsgroep en we hebben hmm. de depressiesteungroep. Oké. Okay. En uh, ja, depressie... Kijk, Ik denk wel dat het belangrijk is om ook te zeggen dat uh, vaak... Uh, als je het dan bijvoorbeeld over depressie hebt... maar ook andere psychische aandoeningen... er is ook heel vaak een soort overlap met uh, verslavingen. Want je gebruikt natuurlijk uh, dan uh, bijvoorbeeld verslavingen... Om, om je depressie een beetje te temmen. Ik heb zelf een, uh, een eetverslaving gehad... en dat deed ik echt om uh, een depressie te temmen. Maar ook als ik me... Als ik me uitermate goed voelde, dan ging ik ook weer, dan ging ik ook weer eten. Ja, en eventjes even op aanvulling wat, wat, wat Mick en, en wat jij ook net zei... over die, uh, die groepen. Kijk, het, bij een uh, ervaringsgroep... Uh, dat is ook geen therapiegroep. Het is, het is echt een groep die met elkaar in gesprek ja, gaat... Juist. over hun eigen ervaringen. En wij zitten daar zelf ook als deelnemer. En dat maakt het ook zo mooi. Ja. Want je, je zit op hetzelfde level met, uh, met alle andere mensen. En we, we delen, hè Mick, we delen ja. ook zelf onze ervaringen. Wat, hoe wij zelf dingen ja. hebben meegemaakt. En ja, dat maakt eigenlijk dat je uh, ja, je, je bent gewoon met z'n allen ben je, ben je bezig met die, uh, met die problematiek. En ik moet zeggen, er wordt ook wel gelachen. Ja. Afgelopen donderdag ja. uh, hadden we zelfs toen we weggingen bij de depressiegroep. Hadden we zoiets van is dit wel een depressiegroep nu? Want we <laughs> hebben zo moeten lachen. Maar ja, we zaten nog in de vibe van de prijs natuurlijk. Ja. Dus, ja. <laughs> maar dat die groep ook echt hout snijdt, is, hij is het levende bewijs. Hij is slanker dan ik op het ogenblik. <laughs> dus hij, hij de eetverslaving hij was, hij was best beste fors, maar hij, is, hij gaat ja. goed. Ik heb met mijn eetverslaving bij Mick in de groep gezeten over ja. tijd. Uh, Oké. Okay. Ja. Nou, ja. Ja. We, we, uh, we hebben alle verslavingen die zijn welkom. Ja. ja. Kijk, een eetverslaving is een hele lastig, want je kan overal mee stoppen. Je kan, overal mee, je kan stoppen met alcohol, je kan stoppen met coke, je kan stoppen met cannabis. Maar als je niet eet, ga je dood. Ja, dus Dat is best een hele lastige. En ja. ik heb dat zelf ook. Hè, want ik, there's, there's always a substitute. Dus op het moment dat ik acht jaar geleden stopte. Ja, ik hou, van, ik hou van lekker eten. En ik heb dat ook. Ik bedoel, als klein kind zat die verslaving al een beetje in. Me, want als je mij een zak snoep gaf. Dan was je binnen vijf minuten op. Terwijl andere kinderen zeiden van nou. Wacht even, ik ga eerst even iets anders doen. En dan beloon ik mezelf met een snoepje. Ja. Dat hele beloningssysteem bij mensen die verslavingsgevoelig zijn. Is een beetje overhoop. Is, is het ook, je zegt dat vanavond gevoelig. Is er ook een. Wat uh, is natuurlijk ook wel uh, fijn voor mensen om te weten. Is dat is ook iets wat je uh, aangeboren hebt, één meer dan de ander? Nou, of denk gevoeligheid, het, he, bedoel ik, ik dan? Ik, ik denk het wel. Je bedoelt eigenlijk of het een beetje genetisch is. Ja. ja nou ja, dat, dat kan ik wel beamen. Ik weet niet of dat heel erg hard te maken is. Er zijn soms ook wel uh, uh, uh, zijn wetenschappers die zeggen dat het niet zo is. Maar mijn vader. Was uh, in de jaren 60 en 70 en 80 en 90. Werd dan gezien als een gezellige drinker. Want dat was van toen, hè? Ja. Maar had echt een probleem. Er kon niet zonder. En hij is ook uh, gestorven. Met met met, met, met. met. met. Een van de factoren. Wa waar die ervoor zorgde dat hij. dat hij stierf, was dat hij Korsakhof had. Dus. Uh, ja, die had zichzelf op een goed moment. op oudere leeftijd op een wodka dieet gezet. Nee, dat gaat niet goed met je natuurlijk. Nee, een wodka dieet niet. Nee. Nee, nee. Ik denk ook dat het belangrijk is om je te realiseren... dat met, uh, zowel met verslaving als met psychische aandoeningen. Er is uh, wat mij betreft niemand op deze wereld... die ervoor kiest om uh, depressief te worden... Ja. of om schizofreen te worden... Nee. of om uh, te denken van... laat ik eens eventjes lekker verslaafd gaan raken... aan de alcohol of nee. aan, de, aan, de, nee. aan de cocaïne. Het overkomt je. En het overkomt door allerlei omstandigheden... En toch op de een of andere manier zit er dan toch nog een soort uh, stigma op. Ja. Ja. Dat, dat mensen ja. denken: van, van ja, ja, dat doe je toch zelf. Dat leg je eigen zelf schuld, in de dikke hand. Bult, weet je. Eigen schuld, dikke bult, ja. precies. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dat is niet zo. Nee, dat, dat, dat lijkt me ook heel moeilijk. En anderzijds is het natuurlijk ook zo dat mensen die een verslaving hebben of depressief zijn, dat je die ook niet hoeft Af te schrijven. Dat, die niet, dat je dus niet, hè, dat nee. je niet altijd depressief bent. Dat valt wel mee, want ik, die zag ik bij de Albert Heijn in die ja, boodschappen. Ja, ja, en ja. die lachte toen nog. Nou, die is niet zo depressief hoor. Nee, nee, nee, uh, ja, dat is natuurlijk ook iets. Dat mensen ja. onbekend zijn met ja. uh, hoe dat is en hoe ja. je dan misschien s'avonds alleen in je bed ligt en uh, naar het plafond staart. Ja, oh, ja dat absoluut. Het. absoluut. Ja. Nou, het is mooi dat je dat zegt, want dat, dat is natuurlijk zo. Kijk. Uh, als ik vanuit mezelf spreek uh, qua depressiviteit... Wat ik, wat ik heel goed kan, is met een masker oplopen. Ja. Ik kan het heel goed verbergen. Ja. Maar uh, het, bij mijn vrouw thuis, waar ik al 36 jaar mee samen ben... kan ik dat echt niet meer verbergen... Daar kan ik mijn masker wel op zetten. Ja. Maar dat heeft zij meteen door. Heeft ja. zij meteen door. Ja. En, en, maar goed, inderdaad, wat je zegt. Op straat, ja, dan, dan, het is nu wel wat anders. Hè? Want ik, ik, ik heb nu soms het gevoel van... Uh, als ik op straat wel... <laughs> stond het natuurlijk ook in de krant en zo. Ja, had ik... ik maar een masker. <laughs> Daarom vind ik het niet erg. Want ik voel ja. me ook een beetje ambassadeur. Uh, uh, van die uh, hele herstelbeweging. Hè? Uh, en ook vanuit de herstelacademie uh, dan. Om, om, uh, ja, om, om de mensen toch uh, bewust te maken van uh, dat ja. soort problematiek. 36 jaar? 36 jaar, Mick. Hoe oud was ze dan toen ze een relatie met jou kreeg? Vier? Ik was 30. Uh, was Ik heb een vrijdag... vrijdag gezien, je ziet hartstikke jong uit. <laughs> ja, joh. Nou, dan waren ja, he. uh... <laughs> je, heel mooi. je complimenten, maar Nu worden we nieuwsgierig. Misschien moeten we volgende keer een vrouwen uitnodigen. Als een jij Oh ja, ja dat ken ik haar. Ja. Ja. Wat leuk, ja. hoor. En uh, ik vind het, nou hoorde ik het woord verslavingsacademie. Oh, herstelacademie. Ja. Verslavingsacademie is wat anders natuurlijk. <laughs> ja, ja. ja, dan leer je gebruiken. Dan leer je gebruiken, ja. <laughs> maar wat is de herstelacademie? Uh, de herstelacademie uh, zit, in, zit in Haarlem. We um, uh, hebben ook een, een, uh, nou, zeg maar een, een soort dependantie hier. Hè. Dan doen we vaak in de, in de blauwe tram en heel soms uh, in het uh, pluspunt. Uh, de herstelacademie die geeft allerlei uh, cursussen uh, en workshops... Uh, voor mensen die, uit een, uh, die met een verslavingsgeschiedenis uh, zitten... of een uh, psychische uh, geschiedenis, psychische problematiek. En uh, uh, waar ze zich vooral op richten, is op, uh, ja, op herstel, op je, op je goed voelen, op, op kunnen meedraaien in een in, ja, soms wel moeilijke maatschappij. En wat het mooie van de Herstelacademie is, dat, uh, is dat iedereen daar gewoon welkom is. En als je daar binnenkomt, dan merk je ook meteen dat, dat uh, wat je ook, waar je ook last van hebt, het maakt niet uit. Niemand vindt dat gek. Het mag, het mag er zijn. Mm -hmm. En als het dan een keertje niet goed gaat met je... dan is dat ook oké. Okay. Als je dan een cursus volgt en je denkt van... ja, het gaat gewoon niet, ik, ik ben vandaag even stil... dan is dat ook prima. Dan, dan mag dat. Ja. En je hoeft ook niet iedere dag gelukkig te zijn. Ik heb het vaak over de geluksmaffia. Ja. Als, ja. je, als je een blad. Ik denk dan aan de FIFA, maar die godzijdank verdwijnt had. Dan, als je die openslaat, dan, dan staat er meteen. Hoe word ik gelukkig altijd? Weet je, dat ja, soort dingen. Luk. Ja, en bovendien is het ook zo. Als ik terugkijk op mijn actieve verslavingstijd. dan uh, de moeilijkste momenten. daar kijk ik nu met uh, liefde naar terug, want die zorgen voor de transformatie. Dus zonder moeilijke momenten... Ja, dan, ja, dan, dan, dan, dan, dan is je leven eigenlijk een soort flatline. Weet ja. je moet af en toe moet je ook die, die, die, die minder momenten moet je pakken... om die mooiere momenten in je leven te kunnen waarderen. Ja, ja dus een beetje... mag ik niet altijd zeggen... maar zeggen dat, ja, in Nederland heb je altijd gewoon een platte landschap... maar je hebt ja. bergen en dalen nodig in het leven... Ja, exact, om uh, zeker verder te gaan. Uh, exact, ja. Ja. Ja. Hindernissen in ieder geval die je absoluut, moet uh, nemen. Absoluut, absoluut. Word je sterker van. Ja, ja. En dan geniet je ook weer van het moment dat je het genomen hebt. Exact. Dat is achter de rug. Ja. Wat is het leven eigenlijk goed? Ja. En ja. komen jullie ook bij mensen thuis? Um, ja. ja dat, uh, zeker vanuit het, uh, het project uh, Niemand Verzand in Zandvoort. Ik, ik weet dat jij, uh, dat jij wel eens loopt hè, met uh, mensen. Ja. Ja. En uh, ik uh, kom daar als vrijwilliger ook wel eens bij mensen, mensen thuis... Um, vooral om dan uh, zo laagdrempelig mogelijk ja. met iemand in contact te komen. En dat is juist zo mooi. Want dan, als je dan met iemand, uh, iemand aan het praten bent... Dan, dan hoor je nog wel eens van uh, goed, wat, uh, wat zou je willen? Wat, welke kant zou je dan op willen? En dan kan je die mensen ook een beetje helpen. Van, van, uh, uh, ga eens bijvoorbeeld naar het wijkteam. Ga eens met die en die praten. Of, of uh, ga eens uh, kijken of je misschien met wat, uh, mm -hmm. voorzichtig, met wat vrijwilligerswerk uh, bijvoorbeeld kan uh, beginnen. Ja, ja het natuurlijk heel mooi is om, om ergens uh, om een beetje weer op te starten. Om terug te, te komen. Ja. En uh, nou ja goed en jij, ja. jij wandelt nou, vaak ja. ook hè, met mensen. Zeker. Zeker. En ook in her, uh, het herstellen van verslavingen is een van de belangrijkste dingen. Voor mij dan. Om anderen te helpen. Hè, het is de boodschap doorgeven ja. aan anderen. Dat geeft namelijk. En dat is ook wat ik. Uh, zeg maar, ik, ik doe ook een op een uh, uh, gesprekken. Ja. Uh, dat heet in de verslavingswereld uh, uh, sponsorship. Ik ben sponsor uh, uh, verslaafd in herstel. En dan zeg ik altijd, van, misschien ben je er nu nog niet naartoe... maar dat helpen van andere mensen dat geeft je zo'n geweldig gevoel. Dat geeft echt, dat geeft echt een geluksprikkel. Dat is heel, ik had dat nooit begrepen. Als je me twintig jaar geleden had gezegd... Van, je gaat eens een keer uh, mensen helpen in herstel. Dan had ik zeg: voelen zijn je voorhoofd. Daar heb ik helemaal ja. geen zin in. Ik, het gaat om mij... Maar het, het, het, het, het, het, zeg maar het helpen van andere mensen, dat geeft echt een... Uh, ja, dat, Ik doe het ook eigenlijk voor, ook voor mezelf, dat helpen, dat ja. vrijwilligerswerk, het, ja. ja. ja, is... het geeft mij een fantastisch gevoel, ik ben daar heel eerlijk in. Misschien is dat juist een beetje egocentrisch, maar het geeft mij een fantastisch gevoel. Maar ik denk dat het daar juist zelf als ik dat het mooie is om, aan de mens, dat je eigenlijk heel blij wordt als je een ander blij maakt. Ja, juist. En, en ja, dus dat, ja dat, dat heeft iedereen. Dat is van nature. Ik bedoel, een ja. moeder die voor haar kind zorgt en dat kind ziet lachen, die wordt blij. Ja. Omdat ze dat kind heeft gevoed en heeft iets voor een ander gedaan. Precies. En dat, is, dat zit eigenlijk, denk ik, gewoon in mensen. Ja. Hoe ja. vaak hoor je niet, ik vind het veel leuker om een cadeautje te geven dan, uh, dan te krijgen. Ja. Ja. Dat is ook een mooi voorbeeld ervan. Ja. Het zit dichterbij dan, uh, dan we vaak uh, ja. denken. Dat lijkt me ja. ook. En ik ben heel blij dat je ook naar mensen toe gaat. Ik heb zelf iemand, uh, een tijd verzorgd die Parkinson had. Inmiddels is die overleden aan uh, COVID. Mm -hmm. En die wilde ook niet de deur uit. En nee. als je dan langskomt, dan heel langzaam ga je dan mee. Maar als je dan zei, we oh, gaan een keer naar het pluspunt of iets anders. Nee, nee, dat wil ik nog ja, niet. En, maar hij wilde dan wel mee naar buiten of een keer naar het café of naar de bioscoop. Ja. Uh, dan sleept hij een kinderrolstoel daar naartoe. Maar dan, dan zie je dat je... Die eerste stap om, ja. is toch vaak bij mensen thuis te komen. Zee, je, je, maakt, gaat... je maakt een verschil ja. Je maakt Zee. echt een verschil Zee. als je dat, uh, dat soort dingen doet. Ja, ja. want Mensen gaan natuurlijk niet zomaar ergens naartoe. Om te zeggen, hier ben ik met mijn uh, probleem of mijn uh, nee. uitdaging. Hoe je nou, Zeker niet in een dorp. Ook. Ja. Ik denk dat nee. de grote stad is veel anoniemer is. Dat dat makkelijker is. Maar hier is de drempel wel hoog. Hè? Want oh, stel dat ze me zien. Hè, om, juist omdat het zo'n stigma is wat Rob uh, zegt. Ja. Ja, of verslaving. Daar praat ik even over die verslavingsgroep. En ik, ja, ik, ik zou het geweldig vinden. Want weet je wat zo mooi is? Er zullen mensen zijn die denken van ja, weet je, is het wat voor mij of niet? Maar de transformatie die je ondergaat als je goed in je herstel zit. Dus je gaat van zeg maar rock bottom naar zeg maar de winnaar van de vrijwilligersprijs. Dan is dat geweldig. Dan is dat echt een 180 graden omslag. Dat is heel erg mooi. Nou, dat is een hele mooie, uh, want we gaan ook naar de 180 graden omslag zo in ons programma. Jullie hebben iets meegenomen. Ja, ik Misschien heb, kan uh, ik iets vertellen hoe mensen met jullie contact op kunnen nemen. Ik heb een aantal flytjes meegenomen van de Herstelacademie. Ja. Die zal ik hier achterlaten. Um, nog belangrijker, als mensen informatie willen over de Herstelacademie en de, en de herstelgroepen. Uh, en dan ook de, de steungroepen die we in zandvoort uh, hebben. Dan kunnen ze het beste even contact opnemen met het pluspunt. Met Pluspunt? Ja, okay, gewoon leuk. bij de Bali, bij het Pluspunt. Daar liggen ook deze, deze foldersjes. En je kan je daar ook altijd uh, opgeven ja. voor een van de supportgroepen. Uh, Dat is makkelijk. Mensen kunnen uh, contacten met Pluspunt aan de Bali... of gewoon bellen met het bekende Pluspunt-nummer. Uh, ja. En dan kunnen ze daar verder geholpen worden met wie ze willen praten. Ja, ja. zeker. Dan nogmaals uh, hartelijk gefeliciteerd. Ontzettend leuk dit hele open gesprek. Dank je wel. En ik wens jullie heel veel succes. Top. Dank je. Ja. You can get it if you really want, you can get it if you really want, you can get it if you really want, but you must try, try and try, try and try, you'll succeed at last. Nou, we hebben heerlijk genoten van Jimmy Cliff... met een prachtig en heerlijk nummer. Um, en we hebben aan de telefoon inmiddels... Uh, de voorzitter van de Vereniging... tegen Geluidsoverlast. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Frans hier. Frans. Ik uh, begrijp dat jullie een paar vragen voor mij uh, hadden. Jullie waren geïnteresseerd. Dat, dat, dat weet ik niet of wij geïnteresseerd zijn. Maar uh, in ieder geval gaan we er uh, blijkbaar vanuit, uh, althans van de redacteur, dat de luisteraars geïnteresseerd zijn. Ja, dat, dat hoop ik ook. Ik hoop het ook. Uh, het uh, laten we zeggen, als we kijken waar we als uh, kleine vereniging, of grote vereniging, maar hoe je naar kijkt, bezig zijn, denk ik dat in ieder geval de afgelopen weken. Uh, uh, we wat aandacht op ons gericht hebben. Ja, nou eerst uh, hebben wij hier natuurlijk bij de radio regelmatig een oproep gedaan om uh, uh, banners uh, op te hangen of spandoeken. Oh, wat goed, wat, wat goed. Ja, het staat hier zelfs nog onder mijn uh, beeldscherm. De Vereniging tegen ja. geluidsoverlastwegverkeer... wegverkeer staat in samenwerking met de gemeente Zandvoort een spandoekactie bla, bla bla bla. Maar die is voorbij inmiddels, hè? Ja, ja, ja. ja. Die heeft uh, eigenlijk geduurd van uh, hemelvaart op Pinksteren het idee was uh, om landelijk. Uh, laten we zeggen, de overlast uh, die heel veel mensen in Nederland ondervinden, is een keer onder de aandacht te brengen. En uh, het leek ook ons ook een uh, goed idee om ook Zandvoort daarvoor te, te animeren. Om, uh, laten we zeggen, uh, bewoners en vooral weggebruikers uh, daarvan bewust te worden van jongens, leuk dat jullie allemaal komen. Maar uh, uh, probeer je een klein beetje aan de normaal geldende regels te houden. Ja, ik denk dat het voor veel mensen ook niet uh, uh, duidelijk is. Wat is precies de vereniging tegen geluidsoverlast? Sommige mensen dachten, oh dat is tegen het circuit. En andere mensen denken, de helikopter mag niet meer langs het strand vliegen. Uh, de treinbellen moeten niet te hard rinkelen. Uh, wat, wat is precies het doel van deze vereniging? Kijk, het, eigenlijk is het doel heel concreet. We hebben ook in onze statuten van onze vereniging geschreven. Wij willen overmatig geluidsoverlasten voertuigen op de straten in Zandvoort verminderen. Dat is eigenlijk de hoofddoel. En dat is ook eigenlijk de, de, de, de lang gekozen of naam die we voor onze vereniging hebben bedacht. Want uiteindelijk wil je duidelijk maken waar je voor staat. En wij dachten, van nou, als we het zo omschrijven... moet het toch duidelijk zijn wat wij in Zandvoort met elkaar zouden willen bereiken. Kortom, iedereen die zich niet aan de regels houdt... zoals die voorgeschreven zijn in de verkeerswet... die spreken we aan op hun gedrag. En eigenlijk gedrag wat zich in de afgelopen jaren eigenlijk steeds verergerd heeft. Maar, maar een terechte vraag dan is, hoe dan? Hoe dan? Ja. ja. Nou, dat, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde. Hè? Want we hebben met verschillende factoren te maken. Eén, we hebben een overheid die uh, regels opstelt waar je als motorrijder aan moet voldoen. Dat is één. Uh, dan hebben we de politie. Uh, die moet handhaven op die normen. Dus eigenlijk moet je die twee partijen aanspreken als je iets wil bereiken. Ja. Daar zijn we op dit moment heel druk mee bezig. Maar, uh, kijk, uh, is de vereniging niet eigenlijk langzaam overbodig? En dan vraag ik dan maar even gewoon. We hebben steeds meer uh, auto's die minder lawaai maken. Als vroeger een motor starten van een auto, dan, uh, dan deed het nog wel wat grom, grom, grom. En dan tegenwoordig maken ze op het circuit zelfs minder lawaai. En dan hebben we uh, elektrische auto's, die maken helemaal geen geluid meer. De broertjes worden steeds meer uh, schoon en uh, elektrisch. Dus het... ja. maar Roy, ja. uh, jij bent Roy, hè? Want we hebben elkaar ja, niet het Roy. gesproken. Roy, jij schijnt op een gegeven moment ook in jouw column van, uh, nou, uh, op een uh, inspreken van mij in de Raad... van het is gewoon hard nodig dat wij uh, tegen dit soort overmatig geluid in actie komen. Uh, je meldde dat je zat te eten en dat er een of andere gek voorbij kwam... die zo nodig moet laten zien hoeveel lawaai die produceert. Om dat soort jongens, mannen, ik denk in mindere mate misschien vrouwen, ik heb geen idee, uh, hebben we het over. En ik weet niet waar jij precies woont, maar op de plekken ja. waar onze leden wonen, kan ik je verzekeren... Het zijn er heel veel die zich niet aan die regels houden. Daar dan gaat het niet alleen over overlast van geluiden... maar ook van de mannen die zo nodig op 100 meter afstand... Uh, uh, de snelheid van 100 kilometer willen halen. En dat geldt eigenlijk op alle plekken waar je in Nederland... of in Zandvoort vanuit stilstand uh, de openbare weg op kan rijden. Ja, nou, uh, de, ik ga er niet, niet van uit. Zo arrogant ben ik ook weer niet dat alle luisteraars mijn columns lezen. Uh, en ook nog precies weten herinneren. Dus ik stel de vragen gewoon even vanuit het perspectief niet rode de columnist... Oké, um, oké. Okay, okay. ja, Jij ik, ik ervaart wou, het ook. Ja hoor, Jij ik woon aan, ja. aan het Raadhuisplein. En uh, er zijn regelmatig mensen die uh, daar hun motor moeten uh, neerzetten. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar er zijn een heleboel mensen bij die dat denken dat het dan heel erg leuk is om te zorgen... dat het hele Raadhuisplein, uh, iedereen op de terrassen en uh, in de woningen weten... dat zij hun motor daar hebben neergezet of starten. Ja, ja, nou ja en, en dat is eigenlijk het probleem waar we over praten. Het zijn de mensen die uh, er zelf heel veel genoeg in scheppen uh, om zichzelf het geluid te presenteren. Waar het niet dat die mannen zelf met een helm op zitten en de toerijder zelf met oordopjes in... en dan ons dorp willen bezoeken en uh, denken dat ze daar onze plezier mee doen? Kijk, we gunnen iedereen, uh, laten we zeggen, zijn plezier en zijn vrijheid. En juist voor motorrijders is dat heel belangrijk. En in dat opzicht is denk ik ook heel belangrijk te melden... dat als je kijkt uh, naar onze leden, daar zitten heel veel motorrijders in... Dat zou je niet zeggen, maar die rode motorrijders die schamen zich kapot en die zijn eigenlijk, deze gasten, het voor zich verpesten. Want in heel Nederland, laten uh, we zeggen, is de trend nu dat uh, wegen afgezet kunnen worden voor, uh, ja, voor motorrijders. En dat opneemt hun hun eigen plezier ook. Dus het is van groot belang dat ook de groep motorrijders die zich niet aan die regels houden zich begint aan te passen. Want ze gooien eigenlijk hun eigen glaas in. Ja, ik begrijp het. Ik, ik kom uh, net uit Assen. Uh, de TT is uh, daar natuurlijk. Ja. Uh, en uh, ik heb uh, gisteren in Assen op het terras uh, in de drukste straat uh, gegeten. En er kwamen heel veel motorrijders bij. En allemaal zonder enorm lawaai. Van Harley davidsons tot sportmotoren en andere dingen. Dus het kan wel. Het kan wel als men wil. En uh, die wil ja die is bij een aantal motorrijders uh, zoeken en ook bij een aantal autorijders zoeken. Want het gekke is, is dat uh, die jongens mogen ze mogen uh, geluid produceren. En wij vinden het gek waarom auto's of uh, auto's 70 dB mogen maken en motoren zelfs tot een 106 dB. En er is niemand die mij kan uitleggen waarom wij uh, daarvoor gekozen hebben. Want technologisch gezien is dat gewoon op te lossen. Er worden miljarden ingestoken in, bijvoorbeeld in het verminderen van lawaaiuitstoot door vliegtuigen. In railsverkeer wordt heel veel miljoenen gestoken om dat geluidsniveau naar beneden te krijgen. En de motoren die krijgen een soort carte blanche om dat geluid te produceren. En dan denk ik van jongens, laten we nou eens even terug naar de basis gaan. Wat we met z'n allen willen is dat iedereen zijn ding mag doen. En we hebben afgesproken, het eh, kan alleen maar goed gaan... straks met 20 miljoen mensen als we rekening houden met elkaar. Dus wij zijn niet van plan motortje te pesten... maar wij vragen wel overheid, eh, via de neemvorm waarbij zijn aangesloten... maar ook onze eigen burgemeester en gemeenteraad... serieus naar dit probleem te kijken. Yes. En dan praat je, eh, als je naar serieus gaat kijken... dan praat je ook over de omgevingsvisie. Dat is een heel belangrijk aspect voor ons op dit moment... omdat daar nu iets op tafel ligt wat eigenlijk aangeeft van, jongens, we willen groeien... en ik denk dat het ook supergoed is voor de Zandvoortse economie... maar onder welke omstandigheden laat je het verkeer groeien? En als je dan het omgevingsvisie leest... en je gaat stapgewijs eens door die punten heen... dan komt er eigenlijk uit dat we eigenlijk moeten rekenen... op groei van het verkeer. En dan komt het volgende punt, is als je dus het verkeer laat groeien... je zegt, oké, okay, we proberen zoveel mogelijk het autoverkeer in Zandvoort te beperken... Welk verkeer vraag je dan om automatisch toe te nemen? Het verkeer wat op twee uur wel Zandvoort makkelijk in kan. En juist daar zit het pijnpunt, want dat zijn juist de jongens die uh, de overlast veroorzaken. Dus kijk je in, naar het omgevingsplan, zeggen wij van jongens, uh, onze visie zal zijn. Wij willen gewoon zorgen dat het voor iedereen prettig vertoeven is in Zandvoort, niet alleen voor ons. Maar ook voor de toeristen, want niemand zit te wachten als hij zo'n biefstukje zit te eten in de halve straat. Dat ze worden gevisiteerd door een groep van motorrijders die eventjes de boel op stang komt jagen. Ja. En ik denk dat dat onze insteek is. Denk logisch na. Wij zullen in de omgevingsvisie heel strak in onze zienswijze aangeven waar de pijnpunten liggen. En waar we het kunnen verbeteren in Zandvoort. En dat is niet zo moeilijk. Nou, dat, dat scheelt al een heleboel. Hebben we hebben ook niet een hele lege handhavers voor nodig. Uh... En uh, het is ook volgens mij wel een kwestie van mensen aanspreken op hun eigen gedrag. Ja, ja. dus je zou zeggen, oké okay, motorrijders, uh, wordt het niet tijd dat jullie zelf actie ondernemen en laten we horen hoe het ook kan. En uh, die collega's daar eens op aanspreken. Ja, Ik denk even... dat dat een heel belangrijk is. Maar ten tweede heeft de burgemeester ook een aantal hele mooie doelen in handen. Is. Want stel, waarom? Waarom moeten motoren uh, uh, meer geluid maken dan auto's? Ja, dat staat in die normen. Hè? Dus we hebben ook aangegeven, jongens, we willen, als we iets willen bereiken... ...zonder al te veel poespas en meer handhavers, moeten we gewoon aan de overheid vragen... ...zet die normen nou eens op een normaal niveau. Ja. Nou, daar is burgemeester Molenburg en ook burgemeester Roes van Bloemendaal... ...die hebben zich aangesloten bij een initiatief van burgemeester Reewijk... ...om juist te zorgen... Uh, en Druk te leggen bij het ministerie. Jongens, dit kan zo niet. Hè? Letterlijk staat er. Het is maatschappelijk niet meer verantwoord met dit soort motoren rond te rijden. Dus het is niet alleen wij die dat zeggen, maar het zijn heel veel burgemeesters in Nederland die exact diezelfde mening zijn toegestaan, ja. toegedaan. En uh, nou, de burgemeester heeft tools in zijn handen waarmee je dingen kan aanpakken. Ik weet niet of jullie weten dat in de vorig jaar in de APV op het strand bijvoorbeeld uh, een APV-regel uh, is opgenomen dat men. Uh, Muziek die er mag afspelen. Hè? Ja. Er mag geen draagbare. <coughs> nou, dan praat je over radiootje op het strand. Wat zou nou mooi zijn als de burgemeester zou zeggen: Jongens, jullie zijn welkom in Zandvoort, maar met al jullie motoren. Maar iemand die meer dan 70 dB maakt, komt er gewoon niet meer in. Ja, ja als dat binnen de wettelijke kaders uh, kan. Uh, lijkt, ja. lijkt me bijzonder ja. dat Zandvoort een eigen uh, uh, wetten gaat afwijkend van de landelijke overheid gaat invoeren. Ja, maar het is niet anders als die gemeenten, elders in Nederland... die gewoon zeggen, ja, je komt er helemaal niet meer doorheen... als motorrijder van maart tot en met november. He, dat is de andere oplossing die je kan verzinnen. En vanuit de Europese Unie is het toegestaan... om dit soort maatregelen te nemen... als andere maatregelen niet voldoende zijn. Aha. Dus je kan heel veel als overheid. Er moet natuurlijk een wil zijn. En die wil om te praten met elkaar over... wat is nu echt geluidsoverlast? Wat doet het met mensen? Dat is ook de reden dat wij de enquête gehouden hebben. Want eigenlijk kijk je... Uh, in Zandvoort, hè? wat doe je nou met een enquête? Ja, nou, precies weten. Hoe ervaren die mensen dat? En hoe... uh, is de enquête al uh, gepubliceerd? Uh, de nou, de enquête, laat zeggen, de, de, de uitslag niet. Want hij loopt ja. tot 4 juli. Ah, oké. Okay. Uh, tot 4 juli, en uh, we gaan uiteraard met die resultaten naar buiten komen. Maar juist die enquête is bedoeld om een beter inzicht te krijgen. Ja, wat ervaren mensen nou en op welke momenten? En hoe kan je slim met elkaar op de tafel gaan zitten? Want dat is wat we eigenlijk zijn als vereniging. Uh -huh. We zijn allemaal experts op ons eigen gebied. We hebben zelfs een geluidsexpert ook in onze club zitten. Volgens het feit dat geluidsexpert is, is hij ook motorrijder. Uh, maar we hebben een groep, groep mensen om ons heen die willen meedenken. Wij zijn niet tegen, maar wij willen meedenken. Want wij vinden wel dat... Uh... We... we zien al een reactie überhaupt van onze leden dat er gewoon een probleem is. En ik denk dat we dat toch moeten erkennen ik... en dat niet meer onder de tafel kunnen vegen voor de komende 30 jaar. Ik ben heel benieuwd. Nee? Ja. We hebben ook hier een expert, en dat is onze technicus, die roept dat de, de, <laughs> de tijd is echt wel aangebroken om te eindigen. Maar dat betekent dus eigenlijk gewoon dat we een goede reden hebben om dit gesprek voor te zetten na 4 ja. juli als de resultaten van de enquête bekend zijn. Dat lijkt, me, dat lijkt me een heel goed, uh, goed plan. En uiteraard gaan jullie eerder horen, denk ik, van ons, uh, omdat onze omgevingsvisie en onze zienswijze uh, natuurlijk uh, eruit moet richting gemeente. Dus uh, we staan, uh, op het moment dat we de enquête uitslag hebben, kunnen we misschien eens in wat een uh, petit comité met jullie praten om te kijken van, oké, okay, wat, wat voor maatregelen kan je treffen? En hoe kan de politiek met ons meedenken om de mensen die overlast ervaren, uh, laten we zeggen, ook een uh, toekomst te bieden? Uh, en dat het niet alleen meer wordt, maar meer kan, maar dan op een andere manier en daar willen we heel graag uh, met de gemeente over meedenken. Ja, ik zou zeggen: uh, laat u horen, dan bedoel ik het niet in de verkeerde zin van het woord. Uh, <laughs> nee, heel nee, heel nee. veel succes. Uh, we ja. gaan uh, uh, naar een muziekje luisteren en dan gaan we naar onze volgende gast. Oké, okay, dankjewel. Roy. Bedankt voor het programma. Dag. Dag, Rand. Stop. We hebben genoten van Simply Red. Something got me started. Nou, uh, ja, we hebben nu aan de telefoon uh, Wendy Moore. En als ambassadeur van Pride at the Beach. Goedemorgen, Wendy. Goedemorgen, hi. Hoe gaat het met jou? Goed, hoor, goed. hoor. Goed. Nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd uh, ja, hoe het met jou gaat. En wat je de laatste tijd doet. En we willen ook vooral uh, weer eens even bij de mensen in herinnering brengen. Uh, wie jij bent en waarom jij ambassadeur bent van Pride at the Beach. Nu we langzaam richting een afgeslankte, wederom uh, Pride gaan. Ja. Dus wat doe jij de laatste tijd? Uh, ik ben momenteel bezig met een uh, EP opnemen. Kijk. Dus ik ben uh, heel druk bezig in de studio en uh, concepten uitwerken en heel veel opnemen en nieuwe nummers schrijven. Dus er is heel veel in de maak en dat uh, wil ik rond uh, eind dit jaar een beetje gaan uitbrengen. Oké, okay, dus <coughs> eind van dit jaar komt jouw nieuwe EP uit? Ja, dat is de planning. <laughs> dat is heel spannend. En dat gaat allemaal uh, zoals je wilt qua planning of... Tot nu toe gaat het nog beter dan ik had verwacht. Eigenlijk. Ik, ben echt, uh, ik ben echt super uh, excited allemaal. Het gaat heel goed. Oké, okay, dat, is, dat is in ieder geval heel fijn. En dan zijn we heel benieuwd... Want, uh, om de mensen weer even in herinnering te brengen... en veel mensen kennen je misschien ook nog niet... die naar het programma luisteren... waarom jij ambassadeur bent van Pride at the Beach. En wat, ja. wat belangrijk is. Nou, um, als muzikant ben ik zelf heel erg open over mijn seksualiteit. Ik ben uh, lesbisch zelf... En uh, ook in mijn nummers schrijf ik, als het, als het een liefdesnummer is, schrijf ik gewoon over meisjes. In mijn videoclips komen meisjes voor. Ik ben er gewoon heel erg open over en ik probeer hiermee een, een voorbeeld te zijn voor vele mensen die uh, uh, bij de LHBT community zitten. En uh, ik probeer dat meer open te maken in de muziekwereld. En ik hoop gewoon dat als ik maar iemand kan helpen, dan, vind ik het, dan, dan ben ik blij. En... Uh, nou, dan ben ik nu ook uh, ambassadeur voor de Pride geworden. Um, ik wil dan uh, ja, mijn muziek delen met mensen die het nodig hebben. Want het gaat uh, over bepaalde onderwerpen ja. over de LGBT community. En uh, ja. En uh, ben je... Want um, je bent natuurlijk nog jong. Uh, ben je altijd zo open geweest uh, toen je ontdekte of realiseerde dat je lesbisch was? En kon dat ook gewoon? Nou, eigenlijk ging het redelijk snel. En toen ik helemaal uit de kast was, ben ik eigenlijk meteen heel erg open over geweest. Ik heb er wel heel lang mee gezeten. Uh, ik wist het ongeveer toen ik dertien was. En ik ben pas uit de kast gekomen rond mijn zeventiende. Dus er zit best wel wat tijd tussen. Zeker. Dat is vier jaar. Uh, ja, en ik ben... Uh, eigenlijk was ik er nog niet klaar voor, maar uh, door een paar dingen op school wist opeens de hele school het. <laughs> dus eigenlijk was dat in een klap, wist iedereen het. En ja, toen... Uh, ja, ging het eigenlijk gewoon zo snel... dat ik er eigenlijk meteen er heel erg open over kon zijn. Want het was geen geheim meer, het was overal. Ja, maar dat zegt natuurlijk toch ook iets... dat als je 13 bent en je hebt die gevoelens... en dat je dat dus vier jaar... en als het niet naar buiten gekomen was, waarschijnlijk nog wel langer... Uh, verstopt. En dus niet altijd jezelf kan zijn. Ja. Dat is... ja het, was ook, het was ook heel lastig. En ik weet het niet precies... ...waarom ik zo bang was om het te, te vertellen... ...want mijn ouders zijn er sowieso oké okay mee... ...dat zijn ze altijd al geweest... ...en eigenlijk wist ik ook wel eens iedereen om me heen... ...maar ik had meer het soort van gevoel dat ik mezelf niet accepteerde... ...en daarom heb het zo lang geduurd, denk ik. Ja, maar goed, als je jezelf niet accepteert... ...dat heeft denk ik toch te maken met... ...de druk die een samenleving of een maatschappij op mensen ja. zet... ...en dat mensen aan dat beeld willen voldoen... ...en dat voor ja. jonge mensen kan dat heel moeilijk zijn. Ja, ik weet nog wel dat ik dacht van... ...ik wil het gewoon niet, ik wil het niet zijn... ...en... Uh... Maar uiteindelijk ben ik in die online community gerold. En uh, toen het in het echt, laat maar zeg nog allemaal geheim was... waren er gewoon online heel veel mensen voor me waar ik mee kon praten. En zo uh, ben ik eigenlijk mezelf een beetje gaan vinden. En toen uiteindelijk, toen het allemaal uh, gebeurde... ...toen was het eigenlijk meer een soort van opluchting voor me. Ook al was de situatie niet fijn, omdat ik er nog niet klaar voor was. Maar het, uiteindelijk was het wel een opluchting, omdat ik er... Online al zoveel vrienden mee heb gekregen en ik over heb kunnen praten dat ik mezelf wel accepteerde. Dus dat was wel. Het ging eigenlijk heel snel. Ja. En uh, ja, nu, nu ga ik je even wat uh, vragen. Dan begin ik met een stelling. Want jij bent natuurlijk alleen maar lesbisch geworden. Uh, omdat je daar voordiging over gekregen had. omdat je het op de televisie wel eens zag en dat soort dingen. Dus uh, volgens premier uh, Orbán van Hongarije. Uh, worden mensen daar dus lesbisch door. Je bent helemaal niet lesbisch. Dat komt door alle reclames en blaadjes. en de platforms waar je kan praten en websites. Ja, ja. Dat COC ja, maakt je lesbisch. Ja, ja, dat is natuurlijk zo. Nee, grapje, nee, natuurlijk niet. Nee, um, kijk, ik weet nog uh, in, mijn in mijn tijd, toen ik heel oud, <laughs> toen ik jong was, uh, ik wist eigenlijk niet eens wat, toen ik dertien was en ik wist dat ik op meiden viel, wist ik eigenlijk niet eens wat het was. Ik had, nog nooit, ik had het nog nooit gezien, want het was eigenlijk niet heel veel op tv, het was nooit in, in de films, die ik keek wel kinderfilms, dat soort dingen. Dus ik, ik was het al voordat ik wist wat het was. Het is, het is gewoon, ja, je bent het of je bent het niet, het is, het is geen keuze. En um, ja. ja, je wordt er gewoon mee geboren. En uh, ja, het is niks ergs natuurlijk. Dus, uh, maar maar ja. is dat ook een reden? Je, je, zit nu, uh, je bent actief bij Pride of the Beast als ambassadeur. Uh, dat je dus ziet dat in een land als Hongarije... waar bepaalde vrijheden zijn... die dan zo teruggedraaid worden. Een land niet heel ver weg, lid van de Europese Unie... Uh, is dat motiveert dat jou dat extra om bij uh, uh, je in te zetten voor uh, de zichtbaarheid van LHBT? Ja, 100%. Want zo zie je maar weer, je hoort nu heel veel mensen zeggen dat Pride niet meer nodig is omdat het zo geaccepteerd is en bla bla bla. Maar zo zie je maar dat het gewoon, we zijn nog lang niet waar we moeten zijn. En ook zelfs in Nederland zijn we niet waar we moeten zijn. Ik weet, 7 van de 10 uh, LGBT- mensen wordt wel eens bedreigd of uitgescholden of voelt zich, um, ja, zo. Ja. ja en... Dus uh, we zijn gewoon nog niet waar we moeten zijn. En daarom is Pride ook zo belangrijk. En dat motiveert denk ik heel veel mensen om er nog zo voor te staan. Ja, dat vind ik heel erg fijn. En uh, ga jij ook iets uh, doen uh, tijdens deze Pride? Verwacht je dat je nog ergens iets uh, actiefs <laughs> zal doen? Ik uh, kan nog niet heel veel zeggen over het programma, nee. maar ga er maar vanuit dat, uh, dat ik er zeker uh, dat ik er wat leuks uh, bij ga doen. Dat is natuurlijk een gemeene vraag in mijn dubbelrol als voorzitter <laughs> van de Pride. Uh, want ik weet het ook nog niet helemaal met alle coronamaatregelen wat we mogen doen. Nee, precies. Nee, we zijn druk bezig met de planningen, maar het, uh, het ziet er heel leuk uit. En ik, maar ik mag helaas nog niets zeggen over de prijs verder. Oké, okay, morgen is er, uh, ook de gemeente Zandvoort wordt uh, trots bij... Uh, een dag waar iedereen zijn regenboogvlag zijn of haar of het regenboogvlag naar buiten wil, kan hangen... om te laten zien dat we solidair zijn met de mensen in Hongarije... en de mensen in Europa die strijden tegen dit soort discriminerende wetgeving... van meneer Orban. Um, doe je daar ook aan mee? Ja, ik heb geen uh, vlaggenmast. Uh, <laughs> maar uh, mentaal doe ik zeker mee. En ik heb natuurlijk gewoon mijn vlag hier. Ah, Oké, okay. gelukkig. Nou, mijn vlaggen die gaan allebei uit aan mijn balkon. Dus het Raadhuisplein zal in ieder geval weer een deel regenboogkleurig zijn. En er gaan nog meer mensen meedoen. Top. Hartstikke fijn. Fijn dat je meedoet uh, weer met de Pride. Um, en dat je ambassadeur bent. En op deze manier jonge mensen een, een laat zien dat je gewoon jezelf kan zijn, mag zijn. Uh, en dat je daar ook gewoon succes kan zijn, ondanks wie of wat je ook bent. Ja, dankjewel. Dankjewel. En uh, tot binnenkort. Yes. All right. Dag. Doeg. When I look back upon my life Always with a sense of shame place I've ever been Everywhere I'm going to It's a sin